wellicht is David een vluchteling geweest en in het bijzonder wel zijn tijden van zijn zoon Absalom en dan vinden we in het begin al dat hij God inroept of dat hij hem wil verhoren en dat de Heere zijn rechtszaak zou redden en dan uh, vinden we nog uh, dat hij zegt in de eerste psalm wat vermogen geen mannen toch beginnen enzovoorts uh, wanneer dat hij het hebt over zijn vijand uh, want hij zegt herinner toch dat God mij afgezonderd heeft en verkozen heeft en dat al is het dat hij door beproevingen en verzoekingen heen gaat dat hij toch ervaren mocht de bijstand des zieren. En dan vinden we in het tweede vers, dat hij tegen wellicht zijn metgezellen zegt, Zijt gij beroerd om steld verswaar verleden, en zo zondig niet verzaakt u wil. Uh, wellicht die met hem meegereisd waren, toen Absalon in de koning was, die hebben moeten verlaten de huizen. En die hebben moeten verlaten de erfenis. En die hebben met David meegereisd zijn Alles moeten verlaten. Maar we vinden dat er maar een klein deel was die met David meeging, En het grootste gedeelte met Absalom. En dan is er in te denken dat al is het totaal tafel door het geloof. Mocht en krijgt te geloven. dat er hier zijn gebed verloren. en dat God hem toch afgezonderd had. in zonderheid ook. om koning te zijn. en dat er hier daar daarvoor in zou staan. dat er anderen hetzelfde gezegd hebben. al is dat David die ruimte had. maar wat zal er van ons worden. wanneer ze gedachten aan het grote leger dat. Absalom bij elkaar vergaderde en wat klein hoopje of ten waar waren. Uh, dan vinden we dan wanneer dat is zegt uh, spreekt in uw hart. Herdenkt u wezen op het eenzaam de neergezeten en wees in alle ontmoeting stil. Hij wil zeggen onderwerpt u de goddelijke wijding en uh, u is onderwerping aan de goddelijke leiding altijd niet naar vlees en bloed dan openbaart het zich nog wel eens uh, de tegenstand in plaats van onderwerping dat we ons niet kunnen onderwerpen aan de goddelijke leiding want over het algemeen is die leiding nog wel eens tegen vlees en bloed in maar hij zegt wanneer je dat zou doen en verzaakt u wil en zondigt niet al is het dat je beroerd bent ontsteld bent en verlegen onderwerpt u goden en zegt dan u zult gerein naar het oude treden en offeren God een rein gemoed het offer der gerechtigheden vertrouwt op hem want hij is er. Dus hij werkt hier zelfs op tot geloof. Want het geloof bestaat in vertrouwen. En mijn dus En nu gaat het over het algemeen nog wel. Als het naar en voor de wind gaat. Ach dan gaat het zo makkelijk om over God. En over de Heer te spreken enzovoort. Maar wanneer de wind is keert. En het lijkt soms of alles tegen ons is. En waar het toch waarde zijn de tegenstelde des verder. Daarom hebben we gerust rekening mee te houden dat we hier zijn op een plaats en wat in wezen maar een vreemdelingsoord een doorreis is en dat we vanwege onze zonden van alles onderworpen zijn. Ook wat we niet verwachten, ook wat we niet willen, ook wat we zonder genade niet kunnen aanvaarden. Maar wanneer we ons mogen onderwerpen wat we hier vinden, eh, dan zegt hij, dan zult gerein naar het altaar treden. In onderwerpen, het ziet op het altaar. En offeren God en reinge het offer der gerechtigheden, het zuivere reukwerk der gebeden want het zuivere reukwerk der gebeden openbaart zich niet wanneer we niet verenigd zijn met God en met de weg die hij met ons had. Uh, houd er maar gerust rekening mee, mijn oren, uh, dat het reukwerk der gebeden God niet aangenaam is, want al wat niet uit het geloof is, is zonde en we vinden nog dat Jacobus zegt gij bidt wel maar gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt dus we hebben wel reden te onderzoeken eh, wanneer God eh, soms in tegenheden komt te handelen eh, wat is het werk onze zielen onderwerping of opstand daarom vinden we hier dat die opstand ontmoet dat is echt Onderwerp u zijt, gij ontsteld, beroerd, verlegen, verzaakt u wil. Dus onderwerp u aan de goddelijke lijden. En dan zal het ruikwerk der gezeden God de zijn. Wanneer dat hij dan zegt, eh, daar vele twijfelmoedig vragen. Dus werkt ook die volk, dus vele twijfelmoedig vragen. Wie zal ons het goede doen zien? Nu verjaagd en moeten vluchten, zullen we ooit weer terugkeren naar Jeruzalem? Zullen we onze erfenis weer terugkrijgen? Zal God ons weer teruggeven? We zijn nu daarvan van gevolgd. En zegt hij, wie zal ons goed doen? Ga je hier naar het angstig klagen en dan grijpen ze aan wat God in de tijd gesproken had. Uh, wanneer we vinden dat, wanneer de Heer tot Mozes of zegt, dat Aaron het volk zegenen zal, en uh, dan gaat het, de Heere doen zijn aangezicht over de lichten, dan uh, gaan ze je vragen, ons liefelijk licht, u dus aanschijn daar, dat wil zeggen, dat wanneer de Heere licht geeft over zijn weg, laat uw aangezicht over ons lichten, dat we dan ons kunnen onderwerpen aan de leiding God En wil uw rijke gunst ons dienen. Dus alleen door genade, die God geeft, kunnen we ons onderwerpen aan de goddelijke leiding. Wij vragen daartoe, waar u aandacht voor het ons straks voorgelezen gedeelte uit 1 Koning 19 en lees het daar van voor in het verband uh, alleen maar het 18e vers we u 1 en 19 vers 18 uh, waar Gods woord al besluit ook heb ik in Israël de verblijven er 7000 allen die haar knie niet gebogen hebben voor baal en alle mensen die hem niet gekust heeft tot zover Ik wens uw aandacht hier dan te bepalen hoe dat ook Elia geroepen wordt tot onderwerping? en wens in de eerste plaats stil te staan bij de zegenpralende pralende die beproefd werd ten tweede de middelen waardoor hij versterkt werd ten derde de hoogmoed waarin hij beschaamd werd en ten vierde, de vluchteling waar de Heer het weer werk voor heeft. Voordat we dat doen zingen we van Psalm 31. En daarvan het achtste en het negende vers. Het moet wegen het 18e en het 19e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eerder geklaagd, ben afgesneemd van voor uw ogen. Daar nog welk u ontfermen toen, gij me voor de kermen. De minderheer genoten de heer die vroom hoort en straf het trots op zijn sterk. Hij zal u niet verstoten hun geeft u moed en krachten die hopend op hem wachten. Benoem u het achttiende en negentiende vers van Psalm 31. wel in een donkere tijd veertien dagen geleden hebben we nog stilgestaan hoe de nieren hem uh, gebracht heeft bij de wezen te de zerkheid. en we zijn de in een donkere tijd in een tijd van Rijk. Uh, waar de enige en waarachtige God eigenlijk niet meer geerkend werd zoals hij in de tijd zich openbaard had aan zijn volk Israël. In zonderheid ook aanget een van de goddeloosste konings en in zonderheid zijn vrouw uitblinkende in goddeloosheid en afgoderij. En dan vinden we dat hij de heren ingeroepen had en de heren drie jaar geen regen gegeven hem gebood keert weten tot... Agat, want ik zal regen geven op de naardbomen. Zonder dat daar ootmoed was, zonder dat daar vernedering, zonder dat daar schuldbewijzenis was. Dus God, die zijn oordelen drie jaren over dat volk Israël gebracht heeft. Nam het oordeel in zo'n verre weg... ...en de goddeloosheid ging door. Een zeer schoon beeld, mijn heurders... ...van ook de tijden die we samen beleefden. Maar al de roepstemmen die er zijn... ...tot ons volk vader... en een kerk gaat ongerechtigheid door. Uh, maar wat vinden we dan... Uh, ...dat hij als we even stilstaan... Uh, ...bij... Uh, dat hij beproefd is geworden de zegenpralende beproefd uh, vinden we dat hij een zegenpraal gehaald heeft wanneer dat hij Agap ontmoette en zegt Agab o heb gij mij gevonden o gij mijn vijand en dan vinden we dat hij eigenlijk Agap kwam te gebieden hoewel Agap koning was dat hij als zegenprallende overhager zegt, brengt al uw profeten, al uw priesters, En laat ons eens onderzoeken, wat de ware God is. En dan vinden we dat dat gebeurde, de geschiedenisjumst in het voorgaande kapitel lezen. En dan vinden we dat... Uh, hij de God Israëls aanriep. Wanneer dat hij eerst de spot gedreven had met de Waalpriest. Uh, die geroepen had tot een God. Maar die een dode God was. En dan vinden we dat hij ten laatste. Wanneer dat altaar opgebouwd was. En omringd was met water. Dat hij de God Israëls aan gaat roepen. En in gaat roepen. Of de Heer en een zijn bewijs die wilde geven. Dat hij de ware God was. En dat hij ook de God van zijn volk was. En dan wisten Dat het vuur van de hemel. Verbrandde het offer. En het water rondom het altaar werd opgezogen door het hemelvuur. En al het volk riep: De Heere is God. De Heere is God. Een groot onderscheid met wat in de tijd, later, euh, later Thomas zegt, mijn Heere en mijn God. Want met de Heere is God, zijn ze doorgegaan in de zon. Een kleine reformatie. Wanneer ze dan zeggen, de Heere is God dan in de tegenwoordigheid van de koning Agat zegt Die breng nu die priesters hier en hij doodde 400 priesters met degene die bij waren met het zwaard. in de een slachtplaats was en een gebied die Agat dat een heer een regen zou geven en dat hij naar zijn huis zou eerst nog dat hij een gebied om te eten, en dat hij dan naar huis zal gaan, en dat de Heer een regen zal geven op de aardbolen. En dan vinden we, aangaf, een wreed een een vorst, en, maar, lag geheel onder beslag van wat Elia gedaan had. En, die zegenpralende die aan de bidden, heren, wil u thans bewijzen niet alleen in eh, dat gij door het vuur van de hemel het offer aangenomen hebt, maar wil nu ook bewijzen door water uit de hemel te geven dat u me verhoort. Want had hij immers gezegd, de heren zou regen geven. En dan vinden we die Elia met zijn hoofd tussen zijn knieën. Uh, biddende om regen en zendt hij zijn knecht zevenmaal om naar uh, de zeekant te gaan kijken of dat hij niet een wolk ziet. En voor de zevende maal zegt de jongen: Ik zie een wolk als een man samen. Hij dat roept naar nou en zegt dat de Heer de regen geeft en dat hij gaat in Jezus En dan vinden we. Dat de wolk, de hemel, een zwart werd van de wolken, en de heren gaven een overvloedige regen. En een opmerkelijke zaak kan lezen. dat Elia, die was zo vluchtig, die liep voor de wagen van Hagab, dat hij zelf komen was en wellicht in de stromende regen als een bewijs dat God hem verhoort had en uitdagingen aan aangaf Zou Aagab zich nu vernederen? Zo Aagab straks thuis komen en zegt vrouw we moeten het afleggen voor de God van Israël we moeten het verliezen voor de God van Israël 400 maal priesters zijn er al dood en God die geeft de regen nee hij brengt aangap tot Jezereel. Voor zijn waargelopende. Zodat er in het geloof zouden we zeggen. Een gelovig gebed. Vuur van de hemel. Een gelovig gebed. Regen van de hemel. Voor aangap heen gaan. Of dat hij in duivel en is. En wanneer dat hij dan in Jezreel gekomen is en vinden we dat gaat zijn vrouw gaat vertellen wat er gebeurd was en die was voor geen kleine rugje beveren. die goddeloze vrouw die na God zijn leven beroofde en een rover was van de erfenis van die man een goddeloze vrouw die het land verpestte door de goddeloosheid en Aagaf als het ware in die slang der handen gebracht, werd. Want we vinden nog vandaag op een keer zich nog vernederd. Ook nu was hij wel wat vernederd. En maar nooit het ware brouw vertrekend. Zijn vrouw die misleidde. En dan stuurt een boodschap naar Elia. En dan zegt ze morgen om deze tijd. Dat durfde ze toen wellicht nog niet te doen omdat dat volk geroepen had, de in is God, gaf ze een boodschap. En dat zijn ziel zou zijn gelijk als van die priesters die die gedood had. En wat vinden we dan? Zegt die hoer, zegt dat God beloofde monster, dat voor haar niet vreest en voor de ganse volk die vooraf hadden. Nee. Ze zeiden de zegen die zeven zeven praald had komt in de noven der beproeving en dan mijn de wat vinden die zo groot van God sprak en zulke wonderde, wonderdaden afbiddende die neemt de vlucht die neemt de vlucht diezelfde Elia laten we voorzichtig zijn Nooit te hoog van de toren te blazen. He. In elke stand van het geestelijke leven voorzichtig zijn. Want ontneemt God het zijn, Dan is dood en verderf het mijnen. En dan vinden we dat hij tot Bezeba komt. Dat behoorde we immers tot Ieda. En dan zegt hij tegen de jongen. Zie jij ja, maar dat je Juda komt. Uh, daar zal hij je niet achtervolgen En zelf gaat hij de woestijn in. En dan gaat hij moedeloos onder je nevers kruis zitten. Ja. En dan gaat hij vragen of de heer hem allemaal wegneemt. Uh, want zijn prediking, die werd niet uitbezeld. Uh, zijn gebeden had God wel gehoord, maar er kwam geen bekering. En hij vreesde dat hij alleen maar overgebleven was. Dus wat was er nu nog te doen in de goddeloze land? Neem mijn ziel maar van me, zegt hij. Laat me sterven, want ik ben niet beter als mijn vader. Ach, ziet hier, mijn hoed. De zegen verhelende in de hoogte der beproeving en de loven der beproeving daarom mijn heurders laat ons verwezen waar de hoogste genade gekend wordt soms wel eens het diepste beproef we dat Jacobus nog zegt Elia was een mens van gelijke beweging als wij. die was alleen aangewezen op genade die was alleen aangewezen al op de invloeden van Gods licht. En zo terug God dat inhield, zat hij als een zak in elkaar. Ja. Merk je niet? Mijn hoorde is afhankelijkheid. We hier een mens, die modeloos meer gevolgen ziet, en zegt er is niets meer voor me te doen, nemen maar in de hemel. En wat ik gedaan heb is vruchteloos. En want hij zegt in later. Ik heb zeer geijverd Voor de heren de herken. En ze zoeken mijn ziel. Hij wil zeggen. Ik ben een boek geweest. Ik ben een evangelieprediker prediker geweest. Ik heb de zonde bestraft. Ik heb de rijkdom der genade gepredikt. En dit is nou mijn loon luchtig en dan voor een hoer zeiden de steden de beproefd, maar in de tweede plaats de moedeloze versterkt. want wat vinden we dan, wanneer hij zich daar neerlegt om te slapen en misschien heeft hij wel gewend dat hij slapende mocht zijn. Ja. neemt mijn ziel van en lezen daaronder een bittere Janiversprijs, die nog niet zo'n aangename lucht gaf, en wenste zomaar te sterven. En dan vinden we dat God die moedeloze man opkomt te zoeken. Want mijn woorden, moedeloosheid is niet aan te prijzen. In wezen hebben we wel eens gezegd dat in de grond moedeloosheid, is eigenlijk goddeloosheid. Moedeloosheid is eigenlijk in het ongeloof verkeerd. En we zouden er nooit geen geloven Zij nog belanden in de kusten der eeuwigheid. Of hij krijgt wel eens met ongeloof te doen. Houd er maar gerust rekening mee. Dan ze wel eens met het ongeloof te doen krijgen. En wat doet het ongeloof? Dat twijfelt aan Gods trouw. Dat twijfelt soms aan God's belofte. Dat twijfelt soms aan Gods moord. En de vierige pijlen der vijfels, Mijn leurders die zijn er altijd op uit om ongeloof te werken. Het ongeloof is geen werk van God door. God behaald en geest werkt het geloof. En het ongeloof is uit de hel gebroed. En dan vinden hier een mens, die zo gebeten had, vuur van de hemel de baalpriesters gedood, dat er vooraan gaat gegaan is, vinden we hier als in elkaar gestart. Ja. Vinden we hier als mottenhoofds meer neergebogen, en wenste wel ben dood te sterven en God had besloten dat hij ineens wilde sterven en zie dit we zeggen hoe ziel verderven en hoe verschrikkelijk of het ongeloof is maar we zeggen Tevens houd er rekening mee dat het zaligmakend geloof altijd beproefd wordt daarom hebben we altijd rekening mee te houden dat wanneer er is van de zoete gemeenschap hebben hebben wat ervaren. Dat we er wel werkende mogen zijn. En bidende mogen zijn. Want er zijn de gevaren in wezen nog zo groot. Dat van de Satan met zijn vuren pijlen alles in het werk stelt. En wat je hier kan hier vinden. Die zeiden De moedeloze verklikt. En er is een engel bij. En die brengen uh, brood. En die brengen drank. Maak hem wakker. En dan vinden we hij eet. En hij drinkt en gaat weer slapen. Dus met eerder iets gesproken. Alhoewel dat hij uh, tot hem gezegd staat op en eet. Uh, dan gaat hij weer slapen. Hij zegt niet ik ga weer terug. Hij gaat uh, profiteren. Nee, hij lag de handen in de schoot... ...hij was werkeloos. Uh, maar God liet zijn knecht niet uh, vrij... ...en God liet zijn knecht niet in de steek. ...want dan vinden we ten tweede maand uh, ...dat de engel tot hem zegt... ...wat maakt gij hier, Elia? Die stotten is lekker. Wat maakt gij hier? Hij wil zeggen... Behoort u wel hier? Of met andere woorden. Zeg eens wat er in je hart is. Wat is de leiding dat je hier ben, Open je hart te en Laat mij je klacht te zwornen. En dan vinden we. Dat hij zegt. Ik heb zeer geëind. Voor de leren der herfijn. En. Zij zoeken mijn ziel. En het moedeloos is bijna alleen maar overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. Alleen maar overgebleven. Met andere woorden. Hij kon niemand meer vinden die wat vrede. Hij kon geen nergens geen kind voor hoop meer vinden. Hij zei met heer, Er hebt daar nog een grote hoop mensen geroepen de Heere is God en uh, ze hebben zich nu afgekeerd van de afgode en dan vinden we uh, dat de moedeloze verkwikt is voor uh, dat een Heere gaat hem uh, bij vernieuwing spijs en drank waarop dat hij veertig dagen geleden uh, dus de Heere komt hier zijn moedeloosheid tegemoet en dan komt te verkwikken dat hij niet blijft slapen en dan wandelt hij 40 dagen door de woestijn en wanneer dat hij dan 40 dagen door de woestijn gewandeld heeft komt hij bij de berg waar in de tijd God zijn wet afgekondigd had een opmerkelijke zaak mijn rudders dat hij komt waarin de tijd de wet afgekondigd is geworden en waar hij een boetprediker was en we vinden zelfs nog uh, later uh, dat wanneer dat een koning zijn knechten zendt tot Elia en zegt de koning zegt kom af uh, dan zegt hij de, man, de koning zegt maan God kom af zegt indien ik een man God zijn zodat het uur van hem hij was een boekpredik um, 400 priesters doden diezelfde boekpredik die vinden we hier uh, bij den berg Horeb. en wanneer dat hij dan bij den berg horen komt uh, vinden we mijn woorden gesterkt 40 dagen op de spijs maar hij miste nog bij vernieuwing de gods ontmoeting en daarom zeiden we in de derde plaats de hoogmoedige beschaamd geworden en was dan Elia hoogmoedig geworden in wezen mijn heur vinden we dat hij tot drie keer toe hetzelfde zegt. Ik heb zeer geheimd. Voor de Heerde herstel uh, ik. En mijn hoeders, de Heerde houdt niet van ik. De Heerde houdt dat hij geherkend wordt. Wat hij niet heeft gedaan, dat had hij in de kracht gods gedaan. En, en nu gaat hij met eerbied zeggen of we zijn in niet gezuiverd van hoogwaardigheid ik heb hierheid. en wat vinden we dan eh, dat hij bij de berg horen kwam en dat een heren is met hem ging spreken en hij gaat zijn ijver voorstellen Ten eerste in een stormwind. Ten tweede in een aardbeving. En ten derde in vuur. En dan vinden we dat God was niet in de aardbeving. God was niet in de storm. En God was niet in het vuur. Daar gaan we niet over uitweiden. Het is niet dat we de hele historie willen om, om tot ons doel te komen. Uh, dus. En wanneer hij daar bij die berg horen past. En hij daar een plaats verkreeg. En gaat een heren tot hem zeggen. En wat maakt hij hier, hier? Dus weer Dus meer de vraag. Wat maakt hij hier? 40 dagen door de woestijn gewandeld, 40 dagen. Op de spijs die hij verkreeg had. Gelijk als Mozes 40 dagen op de Berg Syrië geweest is, zonder eten en drinken. Zo ging Elia hier 40 dagen en 40 nachten op die spijs die God hem gegeven had. Maar dan vinden we hier de halfmoedige beschaving. Want ten eerste gaat een Heer zeggen. En dat er nog zevenduizend waren die de knieverbaanissen boven. Maar wanneer? In het zuiden van een zachte stilte. En dus God was niet in de storm. God was niet in de aardbeving. En God was niet in het vuur, Maar in het zuiden van een zachte stilte hier wensen we even bij stil te staan Mijn ouders als we even denken dat Elia een mens was die als met wensen op te treden en die door het inroepen de aarde als ware deed beven en het vuur van de hemel deed dalen dus eigenlijk de wind en de aarde en het vuur, als waarin de lezing brengt door zijn gebed. Maar wat brengt dat mij? Bekering? Brengt dat mij een vernedering. Een zeer schoon beeld, mijn ouders. De storm van overtuiging. En de aardbevende schaduwen door de wet die vervloekt. En het vuur van God ramschap tegen de zon. En de Heere zou niet meer doen, gebeuren. De lering die hier ligt is, zei Elia in zijn hoogmoed moet schaam. Och, wat maakt meniging de grond van ik? Heb beleefd. Wat van overtuiging. Ik heb beleefd. Ik heb zelfs een spijs genoten. Beleefd. Dat men soms heeft ervaren. De aarde bewezen dat de grond onze voeten niet goed was. De soms kan we wat van God's en toren hebben ervaren. En geen grond voor de eeuwigheid. Ik leg hier even de nadruk op mijn houders. te spreken, proberen mensen als een er onder ons zijn, uh, tot onze leren. En wat ze schieten nu. En nu komt de Heer in het zelste van een zachte stilte. En in het zelste van een zachte stilte komt God te spreken. Wanneer we vinden op Sinai, daar was vuur, toen God de wet afkondigde. Af we vinden een Sinai dat de berg weende. En we vinden. Op Syrie, dan de bezuinige klanken gehoord werden. Of dat er storm, alweer, aardbeving en vuur was, toen God ze wet af kon. En wat bracht dat mee? Dan er honderdduizenden vallen er op haar aangezicht te En zeggen: laten heren tot ons niet spreken, we zijn alles op Ze erbieden ze en kerkende God. Maar wat gebeurt er? Ach, heeft dat bekering teweeggebracht? Heeft dat die mensen gebracht? Die God die zich zodanig openbaar, die er zullen voor die zullen we dienen. Ze beloven het wel, maar de praktijk was anders. Waarom? O, oh, mijn gehoordes. Het van een slechte stilte. En eh, waar bestaat dat? Ik ga Toen Christus op haar Wat gebeurde daar? De aarde bleef. Wat gebeurde daar? De stormen en het vuur van God storen openbaarden de De stormen van de hel zijn op Christus aangekomen. En hij gaat beveegd. Als Christus nu in de dood gebleven had. Had er nooit geen geworden. Als Christus in de dood gebleven had. Had er nooit geen geworden. Wij zijn leiden. Wij zijn sterven. Wij zijn kruis. Bij het voldoen aan de toren en de brand van Gods toren tegen de zon. Bij de aardbevingen die er geschieden, had niet één zalig Wanneer dan? Ach, mijn gehoordes! Wanneer we hem krijgen te horen in het suizen van een zachte stilte. Wanneer dat hij in de stilte daarop komt te staan en hij zich kon te openbaren aan arme zondaren die beroerd ontsteld en verlegen waren en die de storm en het vuur wel doorworstelden maar dat maakte ze niet zalig alleen toen Christus zich openbaarde in het zuizen van een zachte stilte wanneer hij tot Maria zegt, die beroerd was ontsteld en verlegen, Maria, ravoli. Wanneer dat hij met hemelsgangers wandelde en in een zachte stilte zichzelf kwam te openbaren, had de opgestane Christus. Wanneer hij, wanneer de discipelen bij elkaar waren, de roet hij in een zachte stilte. Bij hem kwam vrede, zei hij. Ja. Ik leg hier even een nadruk op. Bij mijn oude, oude, dat verschrikkelijke oude, en verschrikkelijke lenden, en, uh, verschrikkelijke en soms oude, oude, oude, dat oude, oude, oude, oude, oude, oude, Houd in gedachten is het, het van een zachte stilte. Een God die komt hier in liaten gemoed. Ja. En dan zeggen we, de hoogmoedige beschaamd. Waarom? En wel, ten eerste en zegt hij, ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. En dan gaat de heren zeggen, ik heb nog wat voor je te doen. Hij, Elia, die eigenlijk een beetje een disseteren was. En er niets meer voor hem te doen had. En hij meende dat God ook niets meer te doen had. En ging belezen dat de hier nog wel wat voor hem te doen had. En mijn leeuwde houdt in gedachtenis. Ach, wij leven thans in een tijd dat je zo dik hoort. Een godsgeest wijk van Nederland. En godsgeest wijk van zijn kerk. Maar houdt in gedachtenis. zonderheid als wij gaan tellen. Of als wij gaan wegen. Ach, dan wezen we over het algemeen wijk. Ik. Ik hoorde het van een predikant. En die kwam naar een spreken en die vroeg: Is hier en zit hier nog volk van God? Toen zeggen ze: Ja, zei die ouderling. Die zijn er nogal, hij zei, dat kent niet dus ook. Hij zei, Ja, ik. En die en die en die. Maar hij is het eerste ik. En de predikant. Die is zeer ernstig tegen die man geweest. Die kwam nu op een andere plaats, en toen dacht hij: Ik moet hier het zelf eens vragen. Zegt hij: En zijn hier nog, is hier nog volk van God? Toen was er een oudeling, die zei: Ja, dominee, we geloven wel dat hier nog volk van God is. Hij kent u ook. Nou, ik ken er wel een enkele, Noemt zo op. Dat is de eentje van de geloof wel en dat en die en die. En verder niet. Hij zit jij dan. Ach, oh, zet die dol mee, ik tel niet mee. Tel de zijn eigen niet mee. En hoor in de bij. Die blonk uit in godsvrucht. En mijn houders, daar vinden we nou juist het schone bewijs. De eerste begon met ik. Ja. Hij was een douweling. Ach, hier vinden we een leraar. Hier vinden we een man uh, die met zoveel licht bedeeld wordt. Die wordt beschaamd door God. Die dacht dat hij alleen maar overgebleven was. Dat hij alleen een echte domineer was. En dat hij nog altijd voor de leden, waarheid vredeste. En dat de vrucht daarvan was dan gemauwd nou weer. Nee, zegt de Heer. Ik heb nog wat te doen voor je, Elia. En mijn waar werk zal doorgaan. En mijn werk zal doorgaan. Je moet eliezen zelf. zal en jezelf. Maar in hoofdzaak, Elisa, daar wil ik even de nadruk op leggen. Het geworden neem mij maar in de hemel en laat maar sterven er is niets meer te doen en hoe gaat de heren hem waren, dat er nog een Elise zal zijn dat het werk van God door zal gaan dat ook donker ook de tijden zal zijn dat het in alle tijden een overblijstel zal zijn na de verkiezing zijn genade mijn ouders, ik zou u durven en willen prediken, dat hoe donker het ook is, en al was dat, God met zijn oordelen zal komen. En al is het dat er soms geprofiteerd wordt, de Heere die gaat met zijn geest het land uit. Ah, met eerbied gesproken, mijn ouders, God kan niet van zijn volk af. Ach, dan zou er in het eeuwig verkiezingsboek van God een, een, een moeten staan dat er een tijd aanbreekt dat er in Nederland niet één meer bekeerd zou worden. Nee. Eh, wij kunnen dat niet geloven. En daarom vinden we hier dat een apostel, dat de, dat de Heer hier zegt, in het zelfs van zijn echte stilte, hoe dat zal mijn oordelen zal komen en Jezus mijn oordeel, en ook Elisa het oordeel zal prediken maar ik zal Elisa die zo gezelve tot profeet over is het wil zoveel zeggen in mijn oorde dat hij zegt ik regeer, ik regeer. Ik voel het mijn raak. Je moet niet. Uh, mijn achterhaal. Dat ik onder u kom te staan. Dat ik oordeel. Zoals gij oordeelt. Laat ons bedenken. Ook mijn gehoord is in deze tijden. Niet te moddeloos. Ten eer geboven. En door de vreedste ja, Ik ben afgesneven voor uw ogen. Of oh, dat het nu niet meer in kent het moet een spoorslag zijn in onze ziel om die God die zich ook hier in het zuurste van de zachte stilte want heus mijn heus als God doorgaat trekken met zijn oordelen en er zou oorlog komen of er zou het toonbommen vallen dan zal het als God die kwam in het zuurste in de zachte stilte er zal mijn God lasteren vanwege de plagen en die zielbegeer. Die geestelijke Elisa, die al een schaduwbeeld is van Christus, en Elia een beeld van Johannes, de boetprediker, die plaats moet maken voor die geestelijke Elisa, die gekomen is in het zuister van de zachte stilte, en op de hemel gevaren is. In het zuiste van een zacht bestilte. Daarom, het geeft van reden. En welom dan vinden we hier dat Elia, ach, die was voor zijn eigen hoofd uitgebit. En uitgewerkt, want God had niets meer voor hem te doen. Nu geeft God een dit werk. En God geeft hem predikwerk. Daarom zeiden we, de hoogmoedige beschaamd. Waarin, in zijn drie maal, ik heb zeer geëid. Ach, als die gezegd zou hebben, Heer. Je hebt me kracht gegeven. Om vuur van de hemel te bidden. Je hebt me kracht gegeven om regen te bidden. Ach, Heer, schenk me nu ook kracht. Om te dragen wat u me oplegt. Nee, ik heb zeer geëid. Ach, laten we toch voor ons een ijzerman niet schrijven, hoor. Houd in gedachten is mijn huis. Als God genade verheerlijk heb God het gedaan. Als God een mens bekeert, en heeft God het gedaan. Als God een leraar komt roepen, dan heeft God het gedaan. En als God hem nog gebruikt, heeft God het gedaan. Ach, dan blijf nou, zo zo, zo'n mond van oude leren, Die zei het wel eens, als God hier een mens komt te bekeren, moet men denken dat God het gedaan heeft hoor. God het gedaan. En dan gaat het dat hij de middelen heeft zingen. En daar valt met Heerwit gesproken, God die werkt op zijn leren. En dat het er vanzelf is. Wanneer Paulus gebruikt wordt voor sommige heidense gemeentes. En hij middelig gebruikt wordt dat men daar banden, geestelijke banden vallen. Dat is een zelfs. Maar het was ook dat Elia die hier ook niet meer had. Dat hij alleen maar overzond was. Dus we zeiden de hoogmoedige vernederd en beschaamd. Maar niet in deze zin eh, dat een heren hem verwijtende was, alleen, we zeiden het de laatste nog, wanneer we vinden de vluchteling eh, weer een dienaar, eh, wanneer dat hij eh, de hoogmoedige beschaamd zegt, ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel, en zegt, een heer, stille het even, ja, ik heb er nog. 7000 die de knie voor baal niet gebogen en die hem niet gekust hebben. 7000 mannen die de knie voor baal niet gebogen hebben. Dus God die weegt anders en die telt anders als wij. Daarom moeten we altijd maar voorzichtig wezen. In ons oordeel over een ander. We mogen zaken wel beoordelen, maar we moeten maar zeer verzichtig zijn in het oordeel over een ander. Want God weet. En als God weet, dan weet hij in een zuivere weefsel. We vinden nog van. Deels ze is dat er staat een ogen en wijs van alle gehoord en de licht bevonden. Had er nog zeven duizend. Alhoewel dat Elias niet kende, Dat heeft God kende dat hij ze wel kent. Al is dat Elias ze niet erkend, Dat heeft God erkend dat hij ze wel erkend. En daarom zeiden we ten laatste nog even, de vluchteling er wordt weer aan het werk gezet. We vinden van jongen wanneer dat hij wilde vluchten. Dat een Heer in de nacht reikt. En hij brengt hem weer terug op zijn plek. Ach, mijn heerde. Zo is en blijft het voor Gods volk. En voor zijn knecht. Dat al was het. Dan ze bij tijd moedeloos ten eerste slagen zouden zijn. En bij tijden denken op rotsen te ploeg, Soms vrezen uitgepreekt te zijn. Alsof dat alles vruchteloos is. Ach, dan maken ze zich toch wel weer het getrouwd gevoel. In de trouw van God. Dat hij er eh, geen, bij God is er geen werkeloosheid. Bij den Hieren is er geen werkeloosheid. Die hij geroepen heeft. En gezonden heeft. Die geeft hij op zijn tijd ook zijn werk arbeid. En dan is het. dat ze bij tijden moedeloos met het hoofd tussen de benen zouden zitten. En zeggen, ach, ik ben alleen overgebleven. Ach, daar openbaart zich eigenlijk nog het ongeloof en de hoop. We vinden niet dat Elië zegt, heren, hij moet ze zoeken. Heren, wat zal ik ze vinden? We vinden dat de vluchteling wordt weer een dienaar. Hij zal zijn opdracht uitgevoeren, waarvan we vinden dat hij eerst al niet vond. Hem roept tot het aan. Dus, hier Gods kerk zolang ze op aarde zijn zal God zorgen als de getrouwe en de verrechten en zal het ervan van geldende zijn omdat gij het woord mijn naar mij bewaard hebt zal ik u ook bewaren in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal waarvan we nog even zingen uit Zalm het 62 vers. Eenmaal sprak God tot mijn woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat heren zijn de sterk en kracht ook. Is u de goedheid heer. lief? heeft van u elke sterveling weer. Vergelding naar zijn werk te wachten. Benoemt u het eerste vers van Psalm, het 62. Leven een veel bemoednemende dingen. Bemoed ontnemende dingen. Uh, dat is in Elias tijd ook wel zo beleefd. Moed ontnemende dingen waar de satan gebruik van maakt om te zeggen wat braat je prediking man? Wat braat het wat je gedaan hebt? En zie de soorten naartoe gaan. De ongerechtigheid neemt hand over hand toe. De leerder waarheid wordt niet meer aanvaard. Men herkent de leer der genade niet meer. Genade door recht. De wereldsgezindheid en de aardse gezindheid. en de liefde en het genot op de dingen van de tijd. waar zijn ze nog? die met zulk besef aan Gods hangen waar horen ze nog? die is uit de goddelijke gemeenschap. met vrijmondigheid getuigen wat ze en wie ze, wat ze aan God hebben en wat God voor wat hoor je weinig van. je hebt schuld aan God moet hangen. De beel gediend. De afgodige kust van de wereld. En helaas zeiden ook thans veel moedontnemende dingen. Een moedontnemende dingen. Dat u bij tijden zou vragen heren. Is er nog een tekst om over te spreken? Wij spreken niet verwijtend. We hebben en moeten bij ons eigen vandaan beginnen. Gewoon ja. mijn herde Als iemand gaat zaaien. Dan hoopt hij en verwacht hij toch vrucht op zijn arbeid. Als in het voorjaar een boer of een tuinder gaat zaaien. Dan zaait hij toch niet. Uh, ja, ik zaai wel, maar er komt toch niks van terecht. Hij zei de boven maar als het soms blijkt ach als we de gelijkenis gedenken van de zaai het zaad was wel goed en maar het viel op een steenachtige de zaad dan kwam en die pikten het weg ja. buiten de kerk de tekst vergeten de vermaningen vergeten de waarschuwingen vergeten de roepstemmen vergeten de ernst vergeten is soms nog kritiek en dergelijke. Ja. Moet benemende denken. En dan dat in de donen komt en op steenachtige plaatsen die hopen geven, daar komt de kering mee. Maar wat ziet er vanaf? Ach, als ik dan denkt, ik zeg het niet tot verwijt. En de loop der jaren hoeveel avondgang het geweest zijn, die in de tegenwoordigheid God beleden hebben, dat Christus voor hen zijn bloed gestort en dat Hij voor hen de dood te zat. En als waar zijn ze verbleef, ja. dan zou hij zeggen welke een ding. En waar soms de liefdebaan zo sterk geweest is, samen samenwensten te leven en te sterven. Moet benemen. Gaan we er verder niet over uitweiden. Ach, er zijn sommigen die tot de wereld teruggevallen en tot de van weer verkeerd zijn. Moet benemen de dingen. Moeten beneden de dingen bij te gedachten. Week voor week. Uh, soms boetredicaties. Soms de ruimte van het evangelie. En waar is de vrucht? Waar is de vrucht? Is er, er geen een meer? Ja hoor, zegt de liefde. ja. Ach, geef het maar in mijn handen. Toch is het een eigenschap. Wij kunnen Elia begrijpen. Ach, we moeten bewaard worden. Voor Elia's moedeloosheid. De neergeslagenheid. Ach, het is niet zo dat we wensen te sterf. Maar we wensen wel dat we nog eens mochten sterven van Adam. Om het zuisen van een zachte stilte te mogen. Dan weer nog toegebracht zouden worden tot de gemeente die zelf was. Door de dingen heeft uh, Elia zich veertig dagen teruggetrokken. Ja. Waar moest hij heen? Als zijn doodvonnis was getekend en zijn oordeel, het oordeel was over hem uitgesproken, door een Izeeuwen. Maar God staat er voor ik. Ach, dan vinden we hier niet meer wanneer de Heer zegt, en stille hier. Ik heb er me nog zevenduizend overgelaten. Die de knie voorbaal niet gebogen hebt. Geef het nu maar eens in mijn hand. Ik wil je wel gebruiken. Want je bent nog niet aan het eind. Ik heb nog wat voor je te doen. Maar geef het maar ze bijna, mijn naam. Ach, volg mij. Ik kom niet. Hoewel al is het dat ik zo strek zou komen. Met mijn oordeel. Dat haar de zwangere vrouw zal opensnijden. Dat Jehu het huis van Aga zal uitroeien. En dat Elisa soms door het vuur. En wanneer dat die als man Gods aangevallen, twee kinderen, 42 kinderen vermoord worden, door deer die het woud God zal zijn knechten erkennen. Nogthans was Elia, uh, de energie, die profeet, ziet Elisa de wonderen die hij deed. Merk is mijn huurders, ook voor u en ieder beproeven en doorzoeken zichzelf hebben we wel eens storm van overtuiging hebben we wel eens de winden en zelfs het vuur van God storen wel eens geproefd heb de aarde wel eens geschud dan we geen grond hebben vergot is het daarbij gebleven of hebben we maar gehoord in het suizen van de zachte stilte ik, de Heer worden niet veranderd. Daarom zijt gij uw kinderen Jacob niet verkeerd. En in de straks zal die met een vurige wagen, wanneer dat aan het eind van zijn loper was, zal die wanneer de storm in het vuur, en de aardbevingen voorbij zouden zijn voor hem dan zou die met de zachte stilte binnengehaald worden waar nooit geen storm waar nooit geen vuur en waar nooit geen aardbevingen meer zijn Zo, daar mag Elia al even verkeren in de zuister van de zachte stilte die er vloeit van de troon, van de liefde des vaders, die daar vloeit van het bloed van het Lam, Gods in het midden, door de heilige Geest, om dan te maken rusten. Geen veertig dagen in de woestijn, maar eeuwig in de eeuwige heerlijkheid. Wel zelfs wanneer we hier iets van mogen leren, Stormen en elkaar voorafgaande, maar in het suizen van een zachte stilte, die gezegende midden leren kennen, die ze brengt in de eeuwige heerlijkheid. Maar bedenk, ach, wat weer de vrucht van de prediking zal zijn: dat of het door de schapen weggaat, of in steenachtige plaatsen, of tussen de doorn zal aan de verbranding prijs gegeven worden dan zal het wezen eeuwige storm van God storen eeuwig beven van zijn granschap en in het eeuwige vuur ons deel zal zijn waar nooit geen stilte meer zal zijn maar waar het stormen zal in de consciëntie tot een eeuwigheid God verhoede en zegen nog zijn woord om Jezus willen. Amen. Och, hier, het is in alle gebrek en zwakheid. Maar u zou het nog kunnen zegen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Heere Jacobus zegt: Elia was een mens van gelijke beweging als wij, zoals de mens. Maar u hebt hem willen gebruiken en u hebt hem dienstbaar gemaakt. Ach, Gierig, hij mocht optans, woord nog heilige, zegen en dienstbaar stellen. Dat het zoete klank van het evangelie des kruisers, waarvan afgedropen is het de verlopen des verbond. Laat de zielen rustig. Verkwikt en verblijft. Ach, gij mocht zullen nog werk. En versterk wat gij gevrocht heeft. Verzoom het zonde hond aangekleed. Gaat in verzorging. Met een het van ons. En verhoor ons nog. Om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. Onze slot zijn zelfs al een Het twaalfde vers, gij evenwel, gij blijft dezelfde hier. Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning. Je uitkomst uit uw hemelwoning, voor ieders oog uw te keer. Het is het twaalfde vers en zal 74. dat de verleden ik afgekomen de huwelijksbevestiging aan aangevraagd door Willem Johannes Stoop en Cornelia Helena Pons, de Heere wil en wil leven, zal plaats hebben dinsdagmiddag om drie uur al hier. Ga voort heen in vrede en ontvangt de zegen des de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u lieden. Amen.